...Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft gisteravond en vannacht meerdere plaatsen in Rusland aangevallen met drones. Volgens het Russische persbureau RIA werden bijna 100 drones neergehaald. Bij de kerncentrale van Koersk in het westen brak kort brand uit. Ook op een industrieterrein in de provincie Samara was een droneaanval. De gouverneur van die regio maakt niet bekend wat het doelwit was en of er schade is. Gisteravond werden drones neergehaald die onderweg waren naar Sint-Petersburg en Moskou... De aanvallen hebben vermoedelijk te maken met de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. In Israël is gisteravond in verschillende steden gedemonstreerd tegen de regering van premier Netanyahu. Duizenden demonstranten eisten dat de regering een deal sluit om de gijzelaars die Hamas vasthoudt terug te krijgen. Ze willen ook dat er een einde komt aan de oorlog in de Gazastrook. Bij de demonstratie in Tel Aviv zeiden familieleden van gijzelaars dat het plan van Israël om Gaza stad in te nemen een risico vormt voor hun dierbaren. Kickbokser Levi Richters heeft Jamal Ben -Sadiq verslagen. Het gevecht werd beslist in de derde ronde door een trap in de lever. Ben -Sadiq kon niet meer binnen tien seconden opstaan. De dertigjarige Richters houdt hiermee zicht op de winst van het Last Heavyweight Standing toernooi in Rotterdam... De zwaargewichten zouden het drie jaar geleden al tegen elkaar opnemen in Hasselt. Dat ging niet door vanwege rellen bij een voorgevecht van Badr Hari. Voor het eerst in de nazomer heeft het vannacht plaatselijk gevroren aan de grond. Op meetpunten in Volkel en Eindhoven werd het aan de grond min 0,2 en min 0,3. Volgens Weer Online komt de vorst uitzonderlijk vroeg. Meestal gebeurt dit pas eind september.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 Terug bij Tweede Uur van ZFM Jazz. Ook in dit Tweede Uur doe ik een greep uit albums die in 2025 zijn uitgekomen. <coughs> en ik begon met een uh, leeftijdsgenoot. Uh, um, Rob van Bavel. Um, Sweet Sixty heet het album dat uh, vol zit met uh, muzikale verrassingen en bijzondere uh, samenwerkingen. Uh, zo doen erop mee Deborah Carter en uh, daar heb je haar ook weer Anna Sirius op Jan van Duikeren, Rick Mol, uh, Tom Beek op uh, tenorsaks. Uh, Martijn van Ittersen. Het is echt een hele gevarieerde uh, album waar uh, heel veel levenslust uitstraalt. Sweet Sixties Celebrating Life with Friends and Music van pianist Rob van Bavel. Saxofonist Amerikaanse saxofonist Cheryl Cassidy is uh, een gevestigde naam in de jazz scene al daar in uh, de Verenigde Staten. Ze heeft in het uh, verleden gewerkt met Herbie Hancock, Rita Franklin, Roy Hargrove. Ze brengt hele soulvolle bop, hardbop en moderne jazz, eigen composities en heeft een hele fraaie klank. Weet zich op haar allerlaatste album ook nog eens omringd door kanonnen uit de Amerikaanse uh, scene: Christian McBride, Lewis Nash. Uh, Cyrus Chestnut, Michael Deese, die dus al hoorde in het eerste uur. En ook nog eens uh, Terrell Stafford. Het is echt een uh, vrije album, Gratitude, geheten. En je gaat luisteren naar het nummertje uh, Suspect um, van die, die Cheryl Cassidy. Zandvoort brengt niet alleen jazz vanuit, uh, vanaf de radio... maar ook vanaf uh, volgende maand september weer. Vanaf het podium uh, met de crème de la crème van de Nederlandse uh, jazz scene. Het begint op uh, 14 september in nieuw unicum weer. Jazz in Zandvoort, kijk op de website jazzinzandvoort.nl. Ik vermoed dat er nog een paar kaarten uh, verkrijgbaar zijn... voor het uh, tijntrommelen kwartet. Uh, dus op 14 september op de gebruikelijke tijd van half drie keren we terug bij de man die ik al in het eerste uur liet horen, Tyreek McDowell, uh, de man met die geweldige vrije stem. The Sun Song, Precious Energy, Tyreek McDowell. energy won't you flow right into me power from the sun and love for everyone whoa precious energy for all eternity Shining from above And sending down Yeah. Het is misschien niet zo'n bekende naam... maar hij draait ook al de noordige jaren mee... in diezelfde Amerikaanse jazz scene. Inmiddels uh, vanuit zijn nieuwe woonplaats uh, Seattle. Ik draaide al eens iets van zijn album East West, uh, Trump Summit. Dat is ook een geweldige album. Maar in zijn uh, allerlaatste, in zijn nieuwste plaat, uh, Screen Time... richt hij zich volledig op uh, filmmuziek. You Only Live Twice, uh, de James Bond tune van uh, hoe heet die, uh, John Barry... Met uh, Oran Evans op uh, piano. Geweldig, uh, geweldig mooi, vrij uh, album. Screen Time, moet je ze uh, opzoeken. Een van de meest invloedrijke albums... Uh, verbonden met de Civil Rights Movement uit, uh, movement uit het uh, begin van de jaren zestig... is het album We Insist, de Freedom Now suite... van uh, drummer Max Roach en singer-songwriter Oscar Brown Jr., met verder natuurlijk op vocalen Abby Lincoln. En ook uh, Coleman Hawkins doet op dat nummer. Saxofonisch Coleman Hawkins doet op dat uh, album mee. Uh, onlangs besloten drumster Terry Lyne Carrington... en uh, zangeres Christy Dachel dit bijzondere album als uitgangspunt te nemen... en te, uh, ja, te transporteren naar de huidige tijd... en politieke problematiek. Sociaal bewogen en uh, maatschappij kritische muziek... vertolkt in uh, ja, welluidende... Klanken. Ga luisteren naar het nummertje. Freedom Part No. 1. Uh, Christie uh, Dachel. En dus op drums die Terry Line Carrington. Um, van het album We Insist 2025. Vorige uitzending liet ik al een nummer horen van de allernieuwste plaat... van het veelzijdige talent, <coughs> saxofoniste uit Berlijn... en orkestleider, componiste Fabia Mandwil. Dat was toen een primeur op de Nederlandse radio... want het album was nog niet eens uit. Inmiddels is dat album Inside geheten wel uit... en uh, dacht ik, ik laat nog een song horen... van het meeslepende, epische werk Olos uh, geheten van het Fabia Mandwil Orchestra. ZFM Jazz. Time was made by angels Just looking for a thrill No prospects and no future They were getting bored of standing still And all these years later We spend the weekend at your home It's funny how the time always goes flying by When you and I get the chance to be alone say we try, I'd love to stay a little bit longer, but time is never on our side, I'd love to stay a little bit longer, so we can really say we try. He's calling again But I'll miss you from out there Paulist Sachal Dani, switcht uh, net zo makkelijk van de Great American Songbook naar moderne poppy songs. De, een de avond uh, trekt je op met de John Clayton Big Band uh, en de andere met zijn eigen band die moderne groovy muziek met uh, elektronische en Afro Afrikaanse invloeden maakt. En zijn nieuwste album is een uh, uitdrukking van die moderne poppy Sound Best Life nou uh, geheten. Die door zijn uh, prettige stem en fraaie uh, timbre zeer uh, toegankelijk blijft. Ook voor een publiek dat uh, misschien wat meer uh, alleen van uh, mainstream jazz uh, gecharmeerd is, hoop ik. Dus onthouden die namen, Sachal Wazandani. En je kan hem soms ook tegenkomen dus in uh, echt uh, de mainstream jazz met de uh, Great American Songbook Songs. Terwijl ik uh, de uitzending doe, kreeg ik een verzoek... kan ik niet nog een nummertje draaien uit die roemruchte Top 2025 cover-up... de enige hitparade die tot stand komt... via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Nou, natuurlijk uh, kan ik dat, dat aan zo'n verzoek uh, voldoe ik uh, uh, onmiddellijk. Hier komt hij. Set of M&Js. Top 2025 cover-up. An open padding. Nogmaals, Coleman Mellet. Hij kwam in het eerste uur al voornamelijk vocaal aan bod. Hier te horen met zijn gitaarvertolking van James Taylor's, uh, James Taylor's uh, Fire and Rain. Te vinden op plek 1705 in onze vermade ZFM Jazz Top 2025 Cover-up. Chris Mindoki is een uh, Deense bassist met uh, Vietnamese wortels die zich veelal begeeft op het vlak van de Fusion Jazz jazz rock en, uh, en Afrikaanse invloeden. Hij uh, werkte in het verleden met uh, David Sanborn... ook uh, iemand als uh, Richie Sakamoto. Op zijn recente album staan uh, jazz rock uh, nummers... Uh, vermengd met um, ja, funky stuff... Uh, waarbij hij onder meer wordt bijgestaan... door leden van de band Van Weyle, Sanborn en Steely Dan. Uh, speciaal voor de liefhebbers van het betere baswerk dus. Hier hoor je hem met het nummer Good Food, Chris Min, Doki and the Nomads. left of this world? Monkey House, Canadese formatie. Heb je behoefte aan nog wat vrolijke zomerse klanken? Zoek dan hun album Crashbox uit net uitgekomen. Heel ja, vrolijk album. Het zit er alweer op. Ik hoop uh, dat je in deze twee uurtjes een uh, extra impuls hebt gekregen om vandaag en de komende week uh, weer fris tegenaan te gaan. Tot de volgende uitzending van ZFM Jazz. Volgende week zondag natuurlijk om uh, uh, tien uur. Zoals uh, gebruikelijk. Um, zo niet, dan hebben we als uitsmijter hier nog... de Nederlandse formatie A Boost. Met Rob Mostert, Jerome Holm... Uh, Jerome Holm de gitarist en Erik Koger. Uh, van hun Black Album Maggie's Theme heet het. De playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan. Ik wens je een hele vrolijke zondag... Uh, Tabé en tot ziens. Boost!